Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Er is een vraag van de vluchtelingencrisis. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie onderhandelt erover met Turkije. Het voorlopige akkoord zou betekenen dat Turkije veel meer geld kan krijgen voor betere opvang van vluchtelingen. De EU wil zo voorkomen dat Syriërs massaal naar de EU komen. In ruil voor de betere opvang zouden Turken dan eerder zonder visum naar EU-landen kunnen. De agent die verdacht wordt van het verkopen van geheime informatie is in het verleden door de AIVD afgekeurd voor een vertrouwensfunctie bij de politie omdat hij een Oekraïnse partner heeft, melden bronnen aan de NOS. Omdat de AIVD geen samenwerkingsverband heeft met veiligheidsdiensten in Oekraïne konden de partner van de verdachte en haar familie niet worden gescreend. En daarom weigerde de dienst een verklaring van geen bezwaar af te geven. Eerder werd gesuggereerd dat de veiligheidsdienst een negatief advies uitbracht over de man vanwege zijn financiële situatie. Amerika houdt nog tot eind volgend jaar bijna 10.000 militairen in Afghanistan. Daarna wordt de troepenmacht afgebouwd tot zo'n 5500 militairen, zei president Obama op een persconferentie. Hij zei dat hij niet zal toestaan dat Afghanistan opnieuw een vrij plaats voor terroristen wordt, van waaruit ze de VS kunnen aanvallen. Tot nu toe was het de bedoeling dat de Amerikaanse militairen in 2016 zouden vertrekken en dat er dan alleen duizend man bewakingspersoneel zou achterblijven. Minister Dijsselbloem vindt dat de NS moet nadenken over het afstoten van taken. Hij praat er ook al over met NS-topman van Bokstol. Dijsselbloem zegt in het NRC Handelsblad dat de NS zich moet afvragen... of het niet vanuit een monopoliepositie allerlei private partijen van de markt drukt. Het bakken van hamburgers vindt Dijsselbloem bijvoorbeeld geen taak van de NS... Het weer. Vanavond en vannacht is het minder nat, maar ook weer niet helemaal droog. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regen. Het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. FM In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu. Alternative FM.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 falling Our father sang, fall and seas. Picked us up. He asked us if we please. Het is niet te geloven, het zijn van die, uh, van die momenten. Die stoppen gewoon, hè? die jongens van Dandelion. Uh, goedenavond uh, bij deze alternative Femme op 15 oktober. Het is uh, nog drie dagen voor uh, mijn 49 e verjaardag. Dus ook het uh, grote countdown uh, naar zondag is ook alweer begonnen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, overigens, dan heb ik eigenlijk een beetje een verjaardagscadeau. Uh, en dat is kan vast blank overavond, die, uh, die hier uh, zijn. Want dat zijn uh, de jongens uh, die aanwezig uh, zijn. En zij gaan vanavond uh, een, uh, een live optreden verzorgen bij, uh, bij Alternative FM. Uh, maar goed, zoals uh, altijd hebben we natuurlijk ook de rondom muziek hier uh, zitten. Zoals bijvoorbeeld uh, Dandelion bezig uh, met, uh, met een volledig album. En ze hebben nog niet zo gek lang geleden samen met bijvoorbeeld Alaska opgetreden in het uh, befaamde Hotel Spaander in Volendam. En het leuke is... dat, uh, dat Alaska, die komt straks... ook nog, natuurlijk nog, uh, nog een keer aan bod. Dus we hebben uh, toch... ook een beetje een uh, Volendams... Uh, waterlands rondje, want ook One Clueless Friend... zit er weer in. Dus het uh, gaat... allemaal heel erg uh, leuk worden, deze uitzending... hier bij Alternative FM... tussen 8 en 10 vanavond. En dat, uh, dan is er nog wat. Uh, deze uitzending, die is later... op zondagavond... bij marmusic.nl nog een keer te horen. Dus... Wil je uh, niks missen van, uh, van deze uitzending... dan uh, kun je vanavond luisteren. Je kunt hem natuurlijk uh, gewoon ook uh, via de livestream uh, nog een keer... of de, de stream terug horen. Dat zijn, uh, zijn van die faaltjes die, uh, die CFM opslaat. En natuurlijk, bij Marmusic. Dat uh, mag ik er dan nog uh, even bij uh, zeggen. Dat uh, zijn uh, de, de, de plekken waarop het uh, te, te horen is. Uh, nu uh, weer even muziek uh, weer uit de toverdoos... Zij is bezig met een crowdfunding actie om ook haar droom werkelijkheid te laten worden. De dame die vorig jaar zo'n grote rol heeft gespeeld in Gitaarlem, met over En dat mooie nummer van haar heet Niet vanavond. Ik heb het gevoel dat ik moet rennen De klok tikt met haar wijzer, ziet ze snel Kan ik Moeilijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? was dat Aina? Uh, zij heeft ook uh, niet alleen meegedaan aan Gitaarlem... maar ook bijvoorbeeld aan uh, het uh, programma... nou, niet aan het uh, programma, maar ook aan ons programma, dat, dat wel... maar aan uh, de Robbe Agda Award. En ook die, Marcus van Dam, gaat zeer binnenkort weer beginnen. Uh, als wij hier uh, zitten, dan is het denk ik nog een week of drie... en dan uh, mogen we weer uh, ook daar uh, aan de bak. Um, inmiddels uh, aangeschoven de mannen van Canvas Blanco in de volgorde, zoals ik ze zie zitten... Arjen, Joshua en Robert. Dat zijn ze. En dan moet ik, ook, ik zei tegen Joshua, ik moet ook nog opletten... want er zitten er twee in. Maar het hart van de band wordt gevormd door... Arjen de Wit, Joshua uh, Kofferman en Robert Durlo. Dat zijn de mannen die, die, het, die het doen. Uh, welkom heren. Ja, dankjewel. Ja, hey. ja, ja. Uh, het gaat allemaal <laughs> gewoon in koor. Um, uh, ik, ik, ik heb gehoord van Robert toen hij hier binnenkwam. Uh, nou, ze komen wel overal uh, vandaan. Ja, dat klopt. Ja. Uh, hij heeft net een. Hoe heb je gereden? Een aardige omweg. En je komt uiteindelijk uit Zeist. Maar ja. uh, het stond aardig vast uh, op de weg, dus ja. uh, het duurde even. Ik ja. kom net uit Rotterdam gereden. Dus. Ja, en Robert? Het Gouda. Gouda. Ja, dat, dat moet nog wel te doen zijn vanuit uh, die, uh, die, die kant rijden. Jawel. Ja. Als je het vliegtuig neemt... Uh, ja. Uh, <laughs> ja. <laughs> 16 moet niet zo ver weg zijn, denk ik, vanuit Gouda en ook niet vanuit Rotterdam. Maar ik kan me voorstellen, als je in Zeist woont, dat dat uh, wel een beetje een uh, probleem wordt. Uh, in principe zou het een uur moeten zijn, maar ik heb er 2,5 uur over gedaan. Ja, nou, het, is, het is af en toe gekke werk en... Uh, uh, onze techneut Marcus kan mee meepraten. Dus uh, wat dat er gaat, uh, het, uh, het is niet erg. Um, Canvas Blanco, uh, hoe is de groep Ontstaan uh, Vrienden? Ja, uh, volgens mij uh, zijn Jozo en ik elkaar tegengekomen op uh, de opleiding. Ja. De opleiding, uh, in, uh, in onze, uh, opleiding uh, Compositie en Productie in, uh, in Hilversum, van de HAKU. Ja, ja. En Jozo was toen al, uh, al wel... Eigen repertoire aan het maken, maar we zijn eigenlijk daarna uh, ja, een soort van nieuwe weg ingeslagen. En, ja. Uh, ja. en dat is uh, deze uh, stijl, want jullie omschrijven het als uh, Alt. Uh, even erbij pakken, want het is <laughs> dus, uh, uh, Alt folk. Imagine, ja. uh, imaginative Europicana. Ik zei net Americana tegen jou bij de uitzending op, maar het is toch even net een tikkie tikkie alles ja is een stukje dichter bij huis eigenlijk ja, ja. Ja. Uh, moeten we het een beetje uh, polder uh, americana noemen moeten we het zo om, uh, omschrijven ja, ja, ja. Dat, van, uh, ja. dat klinkt wat primitief ja ja, ja. ja, ja ik, ik, ook, uh, Europeanen klinkt toch beter maar. Ja, ja. ja muziek is altijd onderweg dus ja. uh, het is natuurlijk Amerikanen is mooi ja. maar één op één Americana maken dat is ja, doen de ja. Amerikanen het beste denk ik dat denk ik ook ja dus dat, ik durf het geen Amerikanen te noemen dus da daarom zijn we een beetje maar wel beïnvloed door de Zeker muziek, muziek ja. En dan, dan zou je uh, dan, dan, dan moeten jullie dus ook muzikale helden hebben, denk ik. Ja, nou, um. denk jij vooral uh, in de Amerikanenhoek. Uh. Ja, dat is, dat is ook heel breed. Uh, ja. Het is eigenlijk ook Amerikanen als, als, als zijn een cultuur eigenlijk. Het gaat natuurlijk verder dan alleen muziek. Ja. Uh, ook uh, ja, tv-programma's van vroeger. En, uh, we zijn zo overladen met Amerikaanse dingen. Dus het zit, zit in alle. Het zit alles in. Hoek en gaten van, van onze cultuur ook wel. Is het doorgecijpeld. Maar een held uh, is bijvoorbeeld Wilco. band. Ja. Uh, die ook vrij breed opereert qua muziek. Uh, maar toch ook wel een echte Amerikanen-band is. Ja. Uh, andere held is uh, 16 Horsepower. Uh, boven... Dat zeg maar wel wat, ja. Uh, bovenhand inmiddels. Ja. Uh, van David G. Gene Edwards. Die ook een uh, heel breed scala aan ja, rootsmuziek toch uh, bij elkaar heeft gemixt. Op, ja. Een, ja, op een hele unieke uh, manier. Hmm. En dat hebben jullie eigenlijk. Uh, uh, jullie hebben met z'n tweeën eigenlijk. Uh, daar is het ontstaan. Uh, ga je dan. Ja, want je moet dan op een gegeven moment zoeken van. Zeg, wij hebben een beetje een leuke stijl muziek. Vind je het leuk om met ons mee te doen? Is, gaat het dan zo? Want ja, ik ja, kijk ze, nu in, ze, naar Robert. Van, ze, ze is het mij... een beetje een soort sollicitatie? Van ja, ik wil wel meedoen. Maar, ze uh... vonden mij op straat. Ja? Ik <laughs> uh, dacht, hey, ja. wil je meedoen? Ja. ja. Nee, ik ken Arjan al een heel tijdje. Dus ja. ik vroeg of ik... Uh, ja. Wilde meedoen en ja, de muziek sprak me heel erg aan. Ja. Uh, uh, uh, it, it, nu vanavond met z'n drieën, maar uh, als jullie in de volle band zijn we met z'n vijven zelfs. Uh, ja, nou, het is eigenlijk in verschillende formaties uh, te vinden. Ja. Uh, op de website staat ook een videoclip. Dan hebben we nog vijf mensen die aanschuiven. Dan nog meer een poel. Wat strijkers en, en houtblazers. Ja. Dus uh, voor ons kan het niet gek genoeg. Ja. Uh, maar als band uh, treden we ook vaak op in uh, vijfmansformatie. Uh, klopt. Ja, uh, ja. Oké. Okay, okay. Nou, dan weten we iets meer van jullie. Uh, dus dus dat, is, uh, dat is dus de bind van vanavond. Ik zal er ook bij zeggen, uh, ze komen niet helemaal uit de lucht te uh, vallen. Want wij hadden een behoorlijke tijd terug. Uh, geloof van de zomer of vlak voor de zomer zelfs nog. Hadden wij Sebastiaan op uh, bezoek. Sebastiaan Benjamin. En zo is het balletje gaan rollen. Want uh, daar komt het uh, vandaan. Hoe kennen jullie Sebastiaan? Nog één vraag. Uh, nou, ik, ik ben Sebastiaan... Nou, we hebben één keer op hetzelfde podium gestaan. Zonder ja. dat we het wisten van elkaar. Daar ja. nou begon het eigenlijk mee. Toen ja. kenden we hem indirect. Ja. En uh, later hebben we een keer uh, gesproken. Ik, uh, ik werk ook in een studio. En uh, Sebastiaan uh, had daar interesse in. Dus daar hebben we eens een keer over gesproken. Dus zo, zo, is het, uh, zo zijn we eigenlijk uh, met elkaar in contact oh, gekomen. Okay, okay. En, uh, nu, nu is hij eigenlijk uh, ook weer actief voor ons bezig als promoter. Dat heeft hij goed gedaan. Want anders uh, hadden wij dat uh, niet zo eens opgepikt natuurlijk. Oh goed, uh, we zijn heel inderdaad. blij met hem. Ja, ja nou, dat, dat, dat, dat mag je ook zeker met hem zijn hè, wat dat gaat. Nou, hij heeft zelf ook natuurlijk hele uh, mooie liedjes uh, geschreven, inmiddels. Zeker. Is, dat... ja. uh, goed, uh, we gaan zo direct jullie horen. Maar ik draai nog eerst even een stukje muziek. En dan uh, mogen jullie uh, gaan spelen. Dus uh, ik uh, zou zeggen, neem plaats in ieder geval. Dat waren ze eventjes. Die korte introductie. Nou, iets wat uh, kort het is. Iets, uh, het is gewoon een ongewone introductie uh, geweest van uh, de band van vanavond. Nu, tijd voor muziek. Ze zaten gisteravond in De Wereld Draait Door... en nu zitten ze bij Alternative FM. Maar ja, we kennen ze al vijf jaar. Dus wat dat er gaat, is er niks nieuws... zonder de Cosmic Carnival is dit. waren ze, de Cosmo Carnaval. Gisteren speelden ze hitjes bij uh, De Wereld Draait uh, Door. Uh, maar dit uh, was Clockwork uh, van het uh, album Mon Cher Amour. Uh, vorig jaar hebben ze die uh, uitgebracht uh, met uh, natuurlijk uh, de nodige crowdfunding. Um, kijk even naar, uh, naar voren. Naar het drietal wat uh, klaarstaat, Canvas Blanco. Uh, ik, uh, ik weet niet wie ik het woord uh, mag geven, maar wie uh, kan mij vertellen welke de eerste twee nummers zijn? Oh, ho, oh, oh, ho, sorry. Ja, nog een keer. Ja, sorry. Eerste nummer is Rising. Eerste nummer is Rising. En tweede nummer Promised Lands. Oké. Okay. That's the very first beatings of the heart. And I dug deep, so deep To final days things that could be found I dug deep, and deep but still I'm sending precious seed Peer groans, together me. we believe. As a God, a keeper in all our beloved, Up came the morning light, light, there's as a God. God. Spoken, it came to me in my sleep. There's a God own keeper, and all our beloved. Is straf in ieder geval van, uh, van het eerste nummer. Maar er komt natuurlijk ook het tweede nummer. Van in totaal zo direct uh, zes nummers uh, die uh, gespeeld zijn. Um, want Arjan is uh, nu even een uh, gitaar aan het uh, wisselen. moet ook gebeuren. Want uh, het nummer dat moet, dat klinkt natuurlijk anders dan uh, het nummer wat we net hebben uh, gehoord. Uh, heren, zijn we weer zover? Komt hij weer. Oké, okay, er was even wat miscommunicatie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat kan natuurlijk gebeuren. Nou, we gaan het nog een keer proberen. This all give my labor to grief. Side by side, we will speak for you. Dat was het uh, voor uh, even dit uh, moment. We geven de heren even precies één nummer rust. En dan uh, mogen ze daarna weer uh, branden, uh, losbranden. Uh, deze is uh, niet uh, geheel onbekend, want uh, Jeruzalem is ook uh, geweest bij ons. Dit is haar nieuwe uh, die ze heeft uitgebracht, ook al op uh, de videokanalen te zien via YouTube. Favorite Memory.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 Small and tight. Dat was er. Jerusa uh, met favorite memory. Het 30 april was ze hier uh, te gast. Uh, we zitten inmiddels alweer in oktober. Maar het uh, gaat goed. Dus is, uh, nummertjes schrijven. met Michael Logan. Die ik ook, uh, tenminste, wij hier uh, bij Alternative FM. een aantal jaren geleden hebben gedraaid. Uh, en dat is wel heel verpand dat zij nou juist met hem. Uh, een paar nieuwe nummers uh, gaat schrijven. Uh, ik kijk weer naar het uh, drietal uh, tegenover mij. En uh, ik ga weer aan. Uh, Joshua vragen, want die deed het uh, woord net. Welke twee nummers uh, ga je spelen? Wij gaan spelen: The City of Catherine's en Gomer's Boy. Alright. <middels> Uh, vond ik ook een van de op, ja, tenminste wat mij uh, persoonlijk opviel, dit, uh, dit nummer. Het, uh, het tweede nummer van het, uh, van het album Call Me Lucky Fat or Skinny want daar uh, is hij op uh, te vinden. Uh, zo ook uh, track nummer 4, maar dan uh, nu hier in deze uh, uitvoering hier bij, uh, bij Alternative M Gomers Boy. Sweet boy loves his toy Never grew into a man Lost his joy With the toy still in his hand Boy needs a father Boy needs a friend Needs a father Needs a friend Together they would be, together they should be Cruising the sky on a rocket Collecting dreams in a pocket Hunting down fears in the dark Together they should be face I got lost Oeps, <laughs> ik zat heel even van. Is dit het helemaal, maar. <laughs> Uh, dan heb ik kennelijk nog niet het album helemaal goed uh, beluisterd. Uh, want er kwam nog een klein stukje van Comer's Boy. Maar wel een heel mooi ingetogen nummer, uh, mannen. Dus dat uh, kan niet beter. Uh, na dit, uh, na dit uh, optreden van uh, inmiddels uh, vier nummers... gaan wij straks na negen natuurlijk nog een tweetal nummers van deze band te horen. Uh, Canvas Blanco. Uh, ze komen, um, nou laten we zeggen... Uh, de statitaire vestiging van deze band laten we houden op Rotterdam. Maar uh, de, de heren komen uit uh, diverse windstreken. Uit Gouda, Zeist en uh, inderdaad Rotterdam. Dat is Arjan, uh, geloof ik. Dus, dus ja, het, uh, het kan uh, wat mij betreft uh, alleen maar uh, leuker worden straks uh, na negen uur. Nu, weer tijd uh, voor uh, muziek hier bij Alternative FM. En uh, dat is een van de gasten die uh, gaat komen. April Rose. En uh, dat nummer dat heet Year of Summer. liedje uit de stal van Innercore Music is uh, Loke. Uh, gaat goed uh, met die jongens. Uh, dit was hun uh, nieuwe uh, single Jump the Gun. Ik kreeg vorige week ook meteen een uh, favoriete uh, van de heren van Serious Talent terug. Van hé, hey, dat is misschien wel, uh, wel eentje die we voor Serious Talent kunnen gebruiken. Doe maar wat. Gooi maar een balletje op jongens. Dus uh, de laatste die we gaan horen tot aan het nieuws van 9 uur is uh, deze van Alaska Pollock en Wolves.